Het weer. Vannacht trekken de buien weg, het wordt een graad of 13. Morgen in de ochtend wat zon. In de middag ontstaan stapelwolken en komen verspreid over het land buien voor met kansen op onweer. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, Verkeersinformatie. Er is een autostilgeval op de A1 richting Amsterdam. Tussen Knopbert en Muiden staat drie kilometer file. De linker reis is dicht.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 Meer weten over migraine? Bestel de folder over migraine van de hersenstichting. Bel 070 302 4747. Holland Festival met een weekend ter ere van de honderdste verjaardag van John Cage, de muziekvernieuwer van de vorige eeuw, met onder meer Songbooks en Europera 3 en 4. Cage Weekend op 9 en 10 juni in het muziekgebouw aan het ei. Kaarten via hollandfestival.nl.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 Ja, laten we dat maar veel horen dan de komende weken. En morgen dan barst de EK-gekte echt los. Maar wat zit er echt achter die gekte? Ik ga erover praten met antropoloog Wouter van Beek. Goedenavond. Goedenavond. Hij zegt voetbal of sport is religie. Gaat dat zometeen allemaal uitleggen. En hier zit ook uh, sportpsycholoog Rogier Hoorn. Ook oh, goedenavond. goedenavond. U weet alles over het gedrag van sporters. Hoe houdt een sporter zijn of haar hoofd koel? Cool? U gaat ook mee naar de Olympische Spelen, heb ik begrepen, om die sporters bij te staan. Nou, eerst dan toch mm -hmm. maar even over die oranje gekte. Uh, is de straat bij u al oranje bijvoorbeeld? Uh, meneer een deel, voor een deel. Ja, Ja, hangt, echt waar? ja nou, voor een deel. Een deel van de zijstraat. Maar het is een beetje standsgevoelig in Nederland, hè? De, de, een oranje straat. Het zijn de volkswijken die uh, oranje kleuren, meer dan de, uh, de gracht waar ik woon. Dus, uh, ja, maar ben, ben, bent u echt oranje gek? Nee, dat ben ik niet. Ik ben, uh, daarvoor ben ik waarschijnlijk ook te lang bestuurder geweest. Uh, dan weet je dat uiteindelijk, uh, er, uh, zeker voor iemand die internationaal bestuurder is geweest... Uh, van de Dambond, hè? Uh, van over de Dambond, Dammen, ja, ja, nee, Dammen. we hebben het over Dam. <laughs> uiteraard. Uh, de denksport van Nederland... Um, voor een internationaal bestuurder mag het eigenlijk niet, geen verschil maken wie er wint. Um, nee, dat hoort niet. Want je, je hoort bij een land, maar je hoort ook weer niet. Je hoort bij de hele wereld. Dus uh, uh, dat mag geen verschil maken. Gezien. Daar hebben sommige bestuurders nog wel eens last mee. Ja, natuurlijk. Want ja. je bent Nederlander of je bent het niet. Ja, precies. Uh, Rogier Hoorn, uh, sportpsycholoog, is, is het zo dat, dat, dat u ook al. Uh... Uh, bezig ben met de voetbalplaatjes en alle attributen en al dat soort zaken voor, uh, voor morgenavond. Nou, ik, heb moeten. ik heb gisteren nog vijf pakjes voetbalplaatjes voor mijn zoon gescoord bij de Albert Heijn. Sorry. Maar, uh, nee, nee. Ik, eigenlijk, de, de, voor mij begint dat EK pas uh, na de eerste wedstrijd. Eigenlijk, dan krijg ik dat, uh, dat gevoel. Maar dat is, ik heb het gevoel dat het WK net is afgelopen. Eigenlijk, dat zit nog zo'n versie in mijn geheugen. Ik kijk eerlijk gezegd meer uit naar de Olympische Spelen. Ja, want daar gaat u ook mee naartoe? Ja. Nee, ik ga er niet mee naartoe. Ik ben wel betrokken bij de, bij de voorbereiding met, uh, van de Olympische ploeg. Hè. De mentale voorbereiding, dat doe ik samen met uh, allerlei mensen vanuit NRC NSF. En Een aantal uh, sportpsychologische collega's. Um, maar uh, ja, ik ben daar fulltime mee bezig. Dus, uh, ja, daar dat, ben dat ik boeit ook... u meer. Ja. Uh, nou, voetbal boeit mij ook zeer. Maar omdat nu met mijn werk de Olympische Spelen de voor, uh, voorkeur heeft dat. Uh, ja, werkt dat zo? Hoor. Ja. Nou, Laten we het eerst even hebben over iets waar vandaag een congres over was... bij u op de universiteit, eh, meneer Van Beek. En eigenlijk, om het maar samen te vatten... zegt u als antropoloog... en u bent gespecialiseerd in religie in Afrika... dat zeg ja. ik nog maar even bij... Eh, zegt u eigenlijk... voetbal of sport is net zoiets als religie? Nou, niet precies eigenlijk... maar dat is natuurlijk altijd het wetenschappelijk antwoord. Uh, dat, wat ik zeg is inderdaad... dat voetbal en sport en religie zijn twee verschillende dingen... Uh, ze zijn behoorlijk verschillend. Ze zijn eigenlijk, eigenlijk elkaars tegendelen. Uh, de sport gaat over de mens of zijn lichaam... of datgene wat je kunt meten, heel nadrukkelijk kunt meten... Uh, waar een verschil wordt gemaakt in de wedstrijd. En als die er niet is, dan forceer je hem... zoals met een penalty-serie of wat dan ook... Dat soort beroemd beruchte dingen. Terwijl uh, religie gaat, en ritueel gaat juist om uh, één te worden... om geen verschil te maken. Het gaat om, uh, niet om het lichamelijke, maar om het geestelijke enzovoort. Wat ik zeg alleen is dat die twee tegendelen... als het ware weer op elkaar gaan lijken. Zoals? Dat, zoals ze, hebben, ze hebben ongeveer dezelfde functie in de maatschappij. Uh, beide uh, zorgen ze voor groepsbindingen en groepsscheidingen... op een hoger niveau. Beide zorgen ze voor het aanbrengen van normen en waarden... Uh, fair play, eerlijkheid, regelvorming, uh, uh, respect voor autoriteit. Of het de scheidsrechter is of de priester maakt niet zoveel uit. Uh, dus uh, in wezen doen ze, ze doen in de maatschappij ongeveer hetzelfde. Terwijl het heel andere uh, diersoorten zijn. Ja, want laten we eens kijken hoe die diersoorten dan toch op elkaar lijken. Want uh, er zijn natuurlijk een heleboel overeenkomsten. Het is uh, vaak beide op zondag. Het is vaak beide op zondag. Uh, en daarin zijn ze ook een beetje concurrent van elkaar. Uh, want ik heb moeten eerste katholieke priester nog horen. Die zegt, uh, ita missa est, en nu gaan jullie allemaal naar het voetbalstadion. Uh, dat doen ze niet. Uh, ze zijn, en ik zeg, in wezen waar ze op, uh, op lijken, is er, ze zijn virtuele systemen. Ze, gaan, ze spelen op een bepaalde plek, op een bepaalde tijd. En die tijd is een tijd buiten de tijd. De plek is een tijd buiten de normale plekken. En hoe bedoelt u dat? Uh, je doet dat niet gewoon overal. Je doet het in een arena, je doet het in een kerk. En die zijn daarvoor gebouwd. En die dienen alleen daarvoor. En je doet het tijdens een bepaalde perioden. Van, van, van openingsgebed tot slotgebed, dat is de dienst. En van uh, aanvangsfluiten tot, tot eindfluiten, dat is de wedstrijd. Dus daarin lijken ze op elkaar. Ze zijn uh, wat we noemen liminaal. Ze zijn net over de grens van het gewone heen. Ze zijn ongewoon, ze zijn virtueel. Daarin lijken ze op elkaar. Maar ze zijn ook in dat virtuele elkaars concurrenten. Ja, ja, dat begrijp ik. En, en, en ik zag ook ergens de vergelijking van die voetbalplaatjes. U had het er net al over, uh, Rogier Horen. Hè? Die, die kunnen we nu krijgen bij, de, bij een bekende supermarkt. Ja, ja. Uh, en die, die plaatjes die, die lijken wel een beetje op de devotieplaatjes. Lijken er heel erg op. Uh, ik heb net een, uh, op het congres een, plaat een plaatje laten zien. waar iemand uh, Messi had gefotoshopped als, als Jezus Christus. Uh, er zijn reclames geweest van Cantona die op het water loopt en daar een een bal schiet, uh, we hebben een reclame van Messi... waarin hij ook een soort godenzoon is, enzovoort. Dus die heiligenvorming, uh, dat, dat, dat is volkomen waar. Alleen zijn het geen heiligen van daar en ginds en boven... maar van hier en nu en uh, van ons. Ja. Uh, rituelen noemt u nog eens iets wat vergelijkbaar is... tussen het geloof en, en, en de nou, sport? De sport heeft natuurlijk een aantal rituelen zelf... Uh, heel, heel nadrukkelijk. Uh, de, de, de wijze van opkomst, de balpakken, uh, de rituelen van het spel zelf. Maar je hebt daar omheen een heleboel rituelen op de, op de tribunes. Van de, van de liederen die gezongen worden. Ja, als ik daar heel even naar geluisterd, ja. luisteren? Want wij hebben natuurlijk zo'n lied. Het lied, waarschijnlijk. Ja, het, het lied. Nou, laten we daar even, <lacht> even luisteren hoe dat dan klinkt. Ja. Ja, ja dat heb B. je het. Da, da, da, dat is duidelijk een, een ritueel lied. Dat, dat, dat is een hymne. Zoals je hymnes in de kerk hebt. In beide gevallen zingen ze het even slecht. <laughs> <laughs> dus, uh, maar dit heeft niets met voetbal te maken. Dit is saamhorigheid, eenheid, uh, op een hoger niveau dan alleen het team... en op een hoger niveau dan alleen de club. Dit is heel duidelijk een ritueel element in, in, in een voetbalstadion. Uh, st ja, en, en, en belangrijk voor het voetbal. En belangrijk voor het voetbal. En ja. belangrijk ook, maar vooral belangrijk voor de voetbalbeleving van de, van de toeschouwers. De toeschouwers zijn buitengewoon belangrijk in dit uh, ritueel van het spel... Ja. En, en u, u zegt dat is een van de rituelen. Kunt u nog iets noemen? Er zijn natuurlijk een hoop individuele rituelen van de spelers zelf. Die een, een kruisje aanraken of een kruisje slaan. Uh, en, en dat soort zaken. En uh, ik vind het mooiste ritueel altijd, dan komen we weer bij de penalties. Uh, de, als er de penalties genomen worden, dan zie je alle spelers in een kring staan. Armen over elkaar schouders heen. Gebogen. Dat is een groepsgebed. Als, dat is een duidelijk groepsgebed waarin uh, de sterkte moet gezo gezocht worden voor het stressmoment. Ja, religie en sport zijn twee verschillende dingen. Maar op uh, momenten van hoge stress, van hoge spanning. beginnen ze elkaar over te vloeien. Ja, hoe komt het dat het zo verworden is zoals het nu is? Het is geen verwording. Het is gewoon een, een, een. Omdat ze beide virtuele werelden zijn. beide werelden die uit de gewone wereld zijn. zijn het veilige plekken om je emoties kwijt te raken. Je kunt daar je emoties loslaten. zonder dat dat je normale relaties, je normale leven schaadt. Het is een veilige plek voor je emoties. Zowel de kerken, waar het heel gezien is... waar het prettig is als de mensen daar emotioneel zijn... als, uh, als het voetbalstadion of welke sport dan ook. Dat is, dat is een, uh, in wezen een emotioneel, een plaatsvervangend emotie. Want je doet emoties voor wat de anderen doen... niet voor wat jij doet. En dat is veilig. En is dat altijd al zo geweest? Of wordt dat erger? Want je, je ziet nou ja, dat die het, voetbalgekte eigenlijk toeneemt. Het, het, hoe, hoe, het groepselement maakt het veel sterker. Versterkt het. Maar je ziet het ook bij, bij tennis. Je ziet het ook uh, uh, bij elke andere sport... waar men teleurgesteld is of niet teleurgesteld. Alleen is de, de rol van, de, uh, van het publiek bij voetbal veel groter. Ja. Uh, omdat het veel massaler is en omdat het ook nooit stil is. Hè, dat, uh, bij voetbal is het uh, publiek altijd... Massaal, massief, hoorbaar aanwezig. Dat is ook de bedoeling. Nou, zo zou je in een tenniswedstrijd niet kunnen doen. Dan moet het publiek stil zijn. Dat lukt niet altijd. Maar vindt maar... u dan ook dat, dat bijvoorbeeld een sport als tennis dan ook minder lijkt op religie? Nee, dat maakt op zelf niet zoveel uit. Maar dat is één is een, een, een aspect wat ze niet hebben, laten we zeggen. Ja. Aan de andere kant, want daar is het publiek, is, blijft redelijk. Op afstand. Dus voetbal heeft dan meer dat rituele aspect. Er zijn ook de wave bijvoorbeeld. Ja, die zie je soms in een tennisstadion, maar niet zo vaak. Nee. En ik heb, rond het dambord heb ik het nog nooit gezien. <laughs> Goed. <laughs> Laten we heel even naar Rogier terug teruggaan. Sportpsycholoog. Die begeleidt dus de sporters naar de Olympische Spelen. Wat vindt u van dit verhaal? U bent zelf ook sporter geweest, hè? Ja, ja ik, ben, ik heb gebasketbald. Ja, ja. Ja. Herkent u zijn verhaal? Volledig. Ja? Ja. Ja, kijk, ik hou me natuurlijk vooral bezig met, uh, met sportteams en met, uh, met de individuele sporters. Maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar bijgeloof, hè, dan zijn er genoeg voorbeelden te noemen van hele bekende sporters die uh, enorme rituelen hadden op het gebied van bijgeloof. Neem Johan Cruijff, die uh, vond het uh, nodig om uh, voor elke wedstrijd, vlak voordat hij het veld opstapte, op te spugen op, het, op, op de helft van de tegenstander. Oh, echt waar? Ja, dat was zijn standaardritueel. En ik weet dat Hans van Breukelen heeft geschreven... dat hij tien minuten voor de wedstrijd nog even met zijn moeder moet bellen. Dus dat zijn allemaal hele bekende dingen. En eigenlijk, ja, ik word wel eens gevraagd... wat vind je nou van bijgeloof? Dat is toch eigenlijk iets wat helemaal nergens op slaat. Maar eigenlijk, ik zie bijgeloof eigenlijk een beetje op twee manieren. De ene bijgeloof is... Ja, niet zo handig, omdat het gaat over als ik die gele sokken niet aantrek, of die gele onderbroek dan, hè, dan win ik niet. Nou, dat is natuurlijk een, een, is lastig, een, een rare ja. oorzakelijke gevolg. Maar uh, <coughs> aan de andere kant kun je zeggen van ja, als ik die gele sokken aantrek, dan geeft, hij, geeft mij dat een bepaald gevoel. Ja, een gevoel van de on onoverwindelijkheid die ik bij de vorige wedstrijd had bijvoorbeeld. Of, of uh, ja, een bepaalde ontspannenheid of zelfvertrouwen. Uh, wat, wat, wat ervoor zorgt dat ik met een bepaald gevoel dat veld instap. Ja. Nou, had u dat zelf prima. eigenlijk ook als basketballer? Dat u ook een soort uh, rituelen had of bijgeloof of wat dan ook? Nou, uh, wij, wij, hadden, wij hadden als team meer dat soort, uh, dat soort zaken. Hè? Dus inderdaad, uh, uh, vaste rituelen uh, voor de wedstrijd. Je zag, om um, um, um, een mooi voorbeeld te geven... bij de vorige Olympische Spelen, de waterpolo-vrouwen. Die, uh, die hebben goud gewonnen hè, in Peking. Mm -hmm. Die hadden een ritueel dat ze voor de wedstrijd uh, hand in hand stonden... En uh, misschien kent u dat spelletje waar je, waar je een stroompje moet doorgeven aan ja, elkaar. Ja. Hè, dus, dus zij maakten eigenlijk contact met elkaar door een stroompje door te geven... zo vijf minuten voor de wedstrijd. En dat zagen zij als uh, verbindingsritueel. Maar uiteindelijk in de wedstrijd ook tot een goede samenwerking. Ja, te komen. Waren er ook rituelen bij dammen eigenlijk? Want u heeft ja. gedampt, hè, meneer Van ja, Beek, op hoog gedampt, niveau. Nou, op redelijk niveau. Op, op nationaal niveau. Maar niet op grootmeesterlijk niveau. Maar uh, ik, ik heb gedampt en ik ben natuurlijk heel lang... Uh, met grootmeesters om te, om te gaan. En de meeste grootmeesters hebben wel iets dergelijks. Zoals? Uh, bepaalde pen die ze nodig hebben, uh, de wijze waarop ze zetten, noteren of niet noteren. Uh, de voorbereiding voordat ze beginnen. Want dat is een stressmoment, die is vaak voordat de wedstrijd begint. En dan moet je in die, zeg, in die liminale periode komen. Wat ze dan doen, naar nou, bepaalde muziek luisteren. Ook dat gebeurt veel. Uh, dat, dat gebeurt inderdaad heel veel.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 Twee gasten vandaag. antropoloog Wouter van Beek. Hij zegt eigenlijk dat voetbal, sport. veel te maken heeft. veel overeenkomsten heeft met religie. En sportpsycholoog Rogier Hoorn is hier. En hij weet alles over het gedrag van sporters. begeleidt ook de sporters naar de Olympische Spelen. Ja, laten we het dan maar eens hebben over die psyche. want u begeleidt die sporters. Maar is dat eigenlijk uh, normaal? Dat dat, dat dat gebeurt, inderdaad? Dat sporters tegenwoordig ook zeg maar mentaal worden begeleid? Ja, dat is tegenwoordig steeds normaler omdat uh, de, de sportwereld erachter komt dat uh, je een aantal dingen kan trainen. Wat normaal is op trainingen. Ik bedoel, als je begint met voetballen, dan leer je bijvoorbeeld je techniek. Je leert een stukje fysiek, hè, conditie, uh, krachttraining. Je leert uh, tactische vaardigheden. Maar eigenlijk uh, uh, is de sportwereld er pas de laatste jaren achter gekomen dat je mentaal eigenlijk ook die in kan trainen. En daar pleiten wij natuurlijk al jaren voor. waarom maar, is het zo belangrijk? Nou, omdat, um, om, ja, omdat je namelijk een hoofd op je lichaam hebt zitten. <laughs> en dat, Ter, sterker nog, het is deel van het lichaam. Ja, exact. Ja. exact. <laughs> ja, het is deel van het lichaam. En als je dat niet traint, ja, dan, dan mis je toch een essentieel onderdeel. Hè? Ik bedoel, dat, dat deel van het lichaam stuurt de rest van het lichaam aan. Dus, uh, en je ziet, uh, ja, je ziet heel vaak dat uh, bijvoorbeeld uh, in stressvolle situaties... dat er hele andere signalen naar het lichaam doorgestuurd worden... dan uh, in ontspannen situaties. Hey, dus daarom is het heel... Belangrijk om dat ook te trainen. Ja, En, en wat leert u uh, de sporters dan? Door wat zijn de problemen waar ze mee kampen? Nou, um, dat is meteen al eigenlijk het eerste punt. Waar het misverstand zit. Uh, de, sporter, uh, de meeste sporters komen niet met een probleem. Dat is interessant. Hè? je denkt, uh, ja. Ik leg het altijd zo uit. Een, uh, een, een normale psycholoog, hè, daar word je naartoe verwezen via de huisarts. Dan kom je bij een psychotherapeut terecht. Dat is heel iets anders dan een sportpsycholoog. Maar een psychotherapeut die behandelt ongezonde mensen. Die mensen hebben een probleem, een psychisch probleem. En die willen graag van ongezond naar gezond. Als je bij een sportpsycholoog komt, hè, dan ben je dan meestal sporter. Dan, ja. dan ben je gezond en dan, dan wil je juist van gezond naar nog beter. Dus uh, uh, natuurlijk zijn er sporters die bij me komen met een, met een, met een faalangstprobleem. Of, of, of niet, zich niet goed kunnen, kunnen concentreren of, of wat dan ook. Maar stel dat, je, dat ik bij u kom, ik ben een sporter en ik heb faalangst. Wat, wat kunt u dan voor mij betekenen? Nou ja, ik, daar is een heel uh, protocol voor om, uh, om, om, om faalangst aan te pakken. Maar uh, wat er bij faalangst bijvoorbeeld speelt, is dat je uh, belemmerende gedachten hebt. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik uh, ga een penalty nemen. Ik heb de vorige drie gemist. En ik, uh, mijn interne stemmetje, iedereen kent het wel... zegt tegen mij, Oh jee, als ik hem maar niet weer mis. En uh, dat, soort, uh, dat soort gedachten leiden natuurlijk tot een bepaald gevoel. Een gevoel van twijfel, onzekerheid en dat soort zaken. En wat leert u diegene dan die zo'n penalty moet nemen... als die dat soort afleidende gedachten heeft? Ja, nou, we leren ze in eerste instantie om zich bewust te zijn van die gedachten. Om die gedachten te herkennen. Want als je ze niet herkent, dan kun je er uiteindelijk ook niks mee. Dus herkennen uh, en vervolgens omzetten. Dus het gaat erom... Als je dat soort gedachten herkent, dan kan je ook leren om die belemmerende gedachten juist om te zetten naar helpende gedachten. Bijvoorbeeld, ik sta voor die penalty. Ik denk in eerste instantie, oh jee, als ik hem maar niet weer mis. Maar ik kan ook vervolgens denken: van ja, ik heb hem meer dan drie keer gemist. Maar ik heb de afgelopen twee maanden heel hard getraind om op een bepaalde manier te schieten. Ik weet hoe ik het nu moet doen. En dat moet je en allemaal doen in ook die ook paar zo. seconden... dat je op de Nou, laat ik het zo zeggen. Meest, meestal heb je... Hè, dus bijvoorbeeld uh, uh, laatst bij, uh, bij Bayern München was het zo... Ja, dat, uh, ja, uh, ja, ja jij begint er zelf uh, uh, uh, uh. Ja. over. Arjen Robben, <laughs> we gaan er toch even naar luisteren. Want dat was natuurlijk wel een enorm uh, uh, spannend moment. Arjen Robben bij die finale van de Champions League. Het belangrijkste moment is de carrière. Schiet die Bayern naar de voorsprong, in de finale van de Champions League. In het eigen stadion, Arjen Robben. Petter Cech heeft hem, Petter heeft hem. Dat is een rijtje. Messi, Rooney, Robben. En Petter Cech... ...pakt een penalty hier van Arjen Robben. Oh, wat zal dat uh, natrillen in het hoofd van Arjen Robben. Je moet zich verschrikkelijk voelen. Ja, onbeschrijfbaar. Dus, uh, ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik denk dat je twee, drie keer in de wedstrijd. heb je bijna die cup in je handen. En sta je einde met lege handen. En uh, dus, ja, dat doet pijn. Uh, ja, dat is echt om te janken. Ja. Ja. Hoe, hoe luistert een, een psycholoog hiernaar? Een sportpsycholoog? Wat, wat kan die voor Arjen Robben betekenen? Nou, ik, ik luister nu vooral naar wat hij zegt. En uh, hij had het over wat hij dacht. Hè? Dus, uh, uh, en je hoorde dit in, in het voorstuk, je hoorde de commentator ook al zeggen: dit is het belangrijkste moment in zijn carrière tot nu toe. Nou, ja, kijk, ik kan niet in het hoofd van Arjen Robben Hij wordt Robbe dat ook gelukkig niet, zo'n commentator. Uh, gelukkig niet, gelukkig niet. Maar ja, de, ja de, kijk, voetballers kunnen op dat soort moment allerlei gedachten hebben... die je op dat moment natuurlijk niet, niet, niet kunnen helpen, die belemmerend kunnen zijn. Dus, maar we hadden het over die rituelen en over die ja. routines. En um, wat, uh, wat een sporter kan leren op zo'n moment... is dus om een, een bepaalde routine aan te leren. Hey, je ziet, sporters hebben al routines. Dus ze leggen de bal op een bepaalde manier neer. Ze nemen een bepaalde afstand. Ze nemen een aantal. Een aantal stappen, fysiek. Ja. Maar je kan ook mentaal een aantal stappen nemen. Je kan ook mentaal uh, zeggen van... nou, ik, ik, ik, ik, gaan, ik heb een aantal specifieke gedachten die ik in mij opneem... en die ik uh, tegen mezelf uitspreek. Die ik hoef mezelf coach van tevoren. Uh, plus, uh, ik kan bijvoorbeeld ook visualiseren van tevoren. Visualisatie is een van de mentale vaardigheden... die we ook leren aan sporters. Dus uh, voordat je zo'n penalty neemt... in je hoofd hem eigenlijk al een keer nemen. Jeetje, wat ingewikkeld. Hoe luistert u hier naar, meneer Van Beek? U nou, bent de antropoloog en u, u kijkt naar de religie en de sport... maar toch heeft zelf ook gedand, heel wat anders, een mentale sport. Maar wat vindt u hiervan? Nou, Ik denk dat het belangrijk is hier hoe je omgaat met stress. Want het is natuurlijk een, een sportwedstrijd. Zoals een ritueel heeft hoogtepunten en laagtepunten... en punten van hoge stress. En daar moet je wat mee doen... Uh, en ik denk dat je daar... Um, ook, trouwens geld, geldt hetzelfde voor, voor de Denksporten, dat je daar wat mee moet leren doen. Uh, maar alleen, helpen die rituelen dan weer? Maar rituelen in... helpen, ja. Rituelen helpen altijd omdat ze een zekere vastheid geven. Uh, en omdat ze een zelfvertrouwen geven. De rituelen Waar, uh, waar het nu over gaat, zijn, uh, zouden in Afrika gewoon magie worden genoemd. Uh, uh, dat zijn ook rituelen die verder eigenlijk betrekkelijk weinig te maken hebben... met wat je aan het doen bent, maar die wel helpen. Heer, als je dat en dat en dat doet, dan gaat het allemaal goed. Als je die en die handelingen uitvoert, dan ga je veilig op reis of uh, enzovoort. Kijk, en in Afrika is het zo dat daar de... Uh, de religies en de, het geloof en het bijgeloof veel dichter bij elkaar staan. Uh, omdat het, uh, religie gaat niet zozeer over de bovennatuur, over God, maar over de natuur, over het hier en het nu. Dus daar heb je uh, heel makkelijk die overgang van uh, de religie naar de sport. Die, die ik blijf ik nadrukken, die echt twee verschillende dingen zijn, nee. met dezelfde functies. Ja, ja. Uh, en, en, dat, en dat betekent dus dat je, uh, dat je als Denk ik ook rituelen moet ontwikkelen. om ook een aantal beslissingen. niet meer te hoeven nemen op dat moment. Dan weet je hoe je het ongeveer gaat doen. Je weet dat je dat altijd doet. En als je dat volgt, dan kun je daar vertrouwen op baseren. Uh, dus daar hoef je niet opnieuw meer nee, uit te vinden. Daar kun je aan vasthouden. Precies. En een van, de, een van die rituelen is dus... Um, in eerste instantie is even bewust worden van... goh, uh, hoe voel ik mij eigenlijk? He, als ik tijdens de wedstrijd al een aantal hele belangrijke mm. kansen heb gemist... en ik zit niet lekker in de wedstrijd. dat Stap 1 is... Goh, heb ik genoeg overtuiging om deze, om deze penalty te gaan nemen? En om dat moment eigenlijk de, het, het zelfvertrouwen te hebben... en de overtuiging om te zeggen van... coach, stel mij maar niet op voor die penalties... want ik mis de overtuiging om hem om, om, om in te schieten. Maar het gaat ja. inderdaad uh, daarnaast met name over stressmanagement. Hoe ga je om met, met druk? Uh, op zo'n moment uh, zitten miljoenen mensen naar je, naar je te kijken. En, uh, ik, kijk naar bijvoorbeeld de Olympische Spelen. Hè. Er zijn daar... Um, veel sporten die eigenlijk maar een, eens in de vier jaar uh, in beeld worden gebracht. Eh, noem bijvoorbeeld, nou, ik, ik werk nu bijvoorbeeld ook met handboogschutters. Ja. Nou, handboogschieten is een, uh, is een sport die je zelden op tv ziet, behalve bij de Olympische Spelen. Nu gaat er toevallig een Nederlandse handboogschutter individueel naar de Olympische Spelen toe. Dat is uh, een van de eerste keren dat die jongen op tv is. Ja, en wat, wat leert u hem dan daarover? Nou, ja, hij, hij krijgt in ieder geval mediatraining. Mediatraining. Ja, natuurlijk. Ja, <laughs> sporters krijgen mediatraining. Ja, ja, ja, okay. ja, want die, die, die moeten omleren gaan met moeilijke vragen. En uh, daar worden ze zeer goed in geschoold. Maar dat doet u niet. Wat, wat leert u hem verder nog, zeg maar, als psychiater of psycholoog? Ja, ik ben geen psychiater. Dus dat, is een, dat is iemand anders een psycholoog. De genezing, Nee, dat heeft u. Ja. Zo goed was u niet. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ik heb andere keuzes gemaakt. Dat is een andere diersoort weer. Hoor. Ja, precies, andere ja. um, Nou over het algemeen leer ik sporters dus om te gaan met stress in dat soort gevallen, eh, om te gaan met druk. Eh, bijvoorbeeld eh, me al een heel goed voor te bereiden... op zo'n Olympische Spelen en heel goed eh, te brieven. Goh, wat, wat maak ik daar eigenlijk allemaal mee? Ik moet straks in de heksenketel van Londen van mijn hotel... naar mijn wedstrijdlocatie, in het drukke verkeer. Ik, ik zit daar misschien wel een uur in de bus. Wat, wat ga ik daar doen? He, dus de meeste sporters die, die daar niet over nadenken, die gaan een uur die lang in, die helemaal bus. In, in de, in, in de bus. Die, die, die gaan een uur lang in ja. de bus al zitten nadenken over hoe het eigenlijk zal gaan. En ja, dat nee, helpt natuurlijk niet. Tot slot wil ik toch nog één geluid uh, laten nee. horen, wat toch ook wel uh, ja, misschien wel te maken heeft met de religie, maar mm -hmm. zeker ook met druk en stress. En dat is het bekende fluitconcert. Ja. Is dat een overeenkomst weer met religie? Niet zozeer, want in, in, in ritueel is uh, geen kritiek mogelijk. In de ritueel je, onderwerp je je aan de, de autoriteit van het ritueel. Maar dat doen wij in wezen ook. Dit is de manier waarop we, uh, als het ware, de vraagtekens zetten... bij de autoriteit van, uh, van de beslissingen. Uh, bij de, of bij de, de performance van de, van de spelers. Maar het kan ook tegen de scheidsrechter zijn. Hè? Uh, dus, uh, en in wezen hoort dat... er Eigenlijk niet bij. Uh, want uh, als je op een voetbalwedstrijd, wat dus een, een plaats buiten de plaats is, zit... dan vallen allerlei normale verhoudingen weg. Hè. Als Mark Rutte bijvoorbeeld naar Nederland-Denemarken gaat. wat ik hoop dat hij doet. Ik weet eigenlijk niet of dit op zijn programma staat. Maar dat... En hij zou zich daar als baas van alle Nederlanders gaan bemoeien... met de opstelling van het Nederlands elftal. Hij is toch de baas van Nederland, dus dan kan hij dat doen. Dan zou hij daar met ernstige faux pas begaan. Dat zou hem misschien ook zelfs de, de verkiezingen kosten. Omdat hij niet begrijpt dat die verhoudingen binnen die arena anders zijn dan daarbuiten. Ja, wat, wat, wat, wat leert u als uh, sportspsycholoog... Uh, uh, sporters over, de, over die fluitconcerten en het boelgeroep? Uh, maakt u ze daar ook weerbaar voor? Um, ja, dat, kijk, de, de, hoe je daarmee omgaat is natuurlijk puur mentaal. Hè. Als je, als je... Maar hoe moet je dat doen? Wat zegt u dan? Geef ze één een korte tip. Taakgericht sporten. Taakgericht ja? sporten? Ja, dus heel goed weten wat je taken zijn binnen het veld en je vooral daarmee bezighouden. Dus uh, ja, als, als, die, als die taken binnen het veld zijn de, mijn verdediger goed in de gaten houden, dan is dat hetgene waar ik me op moet richten. En als er dan een fluitconcert over me heen komt, ja, dat, dat, dat is heel lastig en ja, dat is heel moeilijk. Maar heel goed weten wat je eigenlijk te doen staat. Dan ga je gewoon moment. verder met die taken. En daar, en daar je op focussen. Precies. Goed. Ja. Mag ik u beiden danken. En een goed toernooi wensen vanaf deze plek, vanuit deze laatste twee dingen. Wouter van Beek uh, was hier uh, en hij is antropoloog... en Rogier Horen en hij is sportpsycholoog. En dit was de laatste twee dingen tot augustus, moet ik zeggen... want vanaf morgen is er natuurlijk de radiosportzomer. Dan zijn wij er even niet en we komen half augustus weer terug. Winfried Baijens, zometeen met BNN Today. Wat ga je doen? Natuurlijk ook veel over het EK. Uh, maar uh, om even aansluiten op waar jullie het over hadden... je zou uh -huh. maar homo zijn en in een stadion staan... Uh, en dan in de Oekraïne, dat is helemaal niet zo prettig. Uh, twee jonge homo's die, uh, zijn naar uh, Oekraïne gegaan om er te kijken hoe het zit met die homohaat. Ze zitten zometeen hier. Veel EK dus, veel sport zometeen en ook uh, veel crime-nieuws. Het laatste misdaadnieuws. Maar eerst uh, Freddy van Tijn. Radio 1. Het NOS-journaal. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de kredietwaardigheid van Spanje met drie stappen verlaagd: van A naar triple B. Fitch maakt zich zorgen over de bankencrisis en de recessie in het land. De nieuwe Triple B-waardering is lager dan de waardering van de twee andere grote beoordelaars. Het is heel belangrijk dat Spanje nu steun krijgt, zegt topbankier Jan Homme van de ING. Hij zei dat op een bijeenkomst van meer dan 800 bankiers uit de hele wereld. Homme maakt zich veel zorgen over Griekenland, maar zegt hij, Spanje is veel groter en als het misgaat moet er veel meer geld naar dat land toe. Maria Sharapova heeft de finale van het tennistoernooi op Roland Garros bereikt. De Russische versloeg in de halve finale Petra Kvitova uit Tsjechië in twee sets. Sharapova speelt de finale tegen de Italiaanse Sara Erani. Voor zowel Sharapova als Erani is het de eerste keer dat ze de finale halen in Parijs. En in Ridderkerk is een Spaanse vrachtwagenchauffeur van de weg gehaald... omdat hij 9,5 uur onafgebroken achter het stuur zat... Dat is vijf uur langer dan wettelijk is toegestaan. De man had geprobeerd met de meetapparatuur te knoeien. De chauffeur van 49 viel op toen hij over de A16 slingerde... en de vangrail raakte. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Winfried Baijens. Het is donderdag 7 juni, iets over half negen. Goedenavond. Het zal je niet omgaan zijn. Morgen start het EK-voetbal in Polen en Oekraïne. Onze collega's van 3FM, Koen Zwijnenberg, Sander Lantiga... zijn in Garkov in Oekraïne en je hoort ze zometeen. Meer EK, Tim den Beste, Nicolas Veul uh, zijn hier zometeen... om te praten over een VPRO-documentaire GK over homo-haat in Oekraïne. En meekijken kan ook nog via radio1.nl. Meepraten kan ook via de Twitter natuurlijk, hashtag BNN Today. En onze Joris natuurlijk, die is er ook. Die bereidt zich alvast voor op de Radio 1-sportzomer die morgen begint... De Radio 1 Sportzomer. Kees, wat voor tune is dit? De tune van de Sportzomer. Negen weken lang op Radio 1. Jij met collega's, mijn redacteur. En we gaan in de gezamenlijkheid we gaan het EK, Tour de France en de Olympische Spelen volgen. Gaan we elkaar nog zien? Misschien. Uh, iedereen gaat wat doen. En ik ga een rondje over de redactie maken. Het is in ieder geval wel een hele mooie en leuke, gezellige klus. Zeker. Ja, uh, voordat het zover is, uh, nog even to deze Topics met uh, Lucky King. Ja, soms een nieuws over een nieuw soort verwarming, de vrijlating van Peter La S. En een in Griekenland tussen rechts en links. Ja, ik spreek geen Grieks, maar ja, dat, is geen goed, <laughs> dat is geen goed nieuws. Nee. En verder natuurlijk heel veel oranje. De voorbereiding is in volle gang. Heel Even een klein polletje, denk jij, Europees kampioen? Nee. Nee, Robert? Ja, wie, wie, nee. Ik bedoel, je moet een naam noemen dan. Ja, wie? Nederland, Winschiet. Nee. Schiet. Oh, nee, jij zegt... nee, ja, nee Nederland. Nee, nee, nederland ik nederland, heb nederland of, moet ik zeggen, nederland Europees kampioen? Ja, nee, je je bent, Robert, mee uit de studio uithalen, ja. want het is heel verwarrend dit. Nederland, wat is kampioen? Nee. Ik mag niet meer praten. Oh, eh, wel. kom op. Uh, ik zeg uh, ja. Ja, ik ook. Ik zeg met gemak. Ja. Zometeen meer. 5-0, twee vingers in de naam. Ach, noors. makkelijk wordt makkelijk. het. Ik heb hem weer populair gemaakt hier. Ja, goed. Dankjewel, Luc. Robert Meeder, Dus mag ik weer wel Ja en veel alsjeblieft. Oh, Oké. Okay. Nou, de uitslagen van Roland Garros hebben we net in het nieuws gehoord. Mark Brasser, uh, Sharapova. Was ze zo goed of was Kviteva zo slecht? En Sharapova was goed, uh, Robert. Dat, uh, ja, dat mogen we wel concluderen. De laatste bal van de partij zei eigenlijk genoeg. En, uh, een ace op de tweede service. Uh, ze had die service heel uh, goed onder controle. Dat is wel eens anders geweest bij Sharapova. Uh, ze heeft uh, ja, heel veel moeite oh, okay. sinds de schouderoperatie. Heel veel moeite met die service. Laat veel dubbele fouten, zeker op belangrijke momenten. Zagen we vorig jaar in de Wimbledon-finale. Ja, dit, dit, dit jaar hier op Roland-Gross draaide nu toevallig in die halve finale uh, weinig dubbele fouten. Uh, dwingend met die service ook. En heel dwingend met de voorhand. Veel winners sloeg ze. Ze was gewoon uh, beter dan Kvitova. Dus terecht in de finale. Ja, en dan Irani uh, Als je daar je geld op had gezet, dan... Uh... Ja, dan was je binnen geweest. Ja. ja, dat is een beetje hetzelfde als zeggen dat Griekenland of Polen of zo... Europees kampioen wordt, inderdaad. Maar ook Sarah Irani heeft het gewoon verdiend. Want ja, dat meisje heeft niet echt wapens. Is klein. Heeft niet een hele goede service of, of, of harde groundstrokes. Maar ze speelt het spel gewoon slim. Ook wel daardoor. Omdat ze geen wapens heeft, moet ze tactisch spelen. Ze beweegt ontzettend goed ze varieert Goed. Ze houdt de bal in het spel, ze laat de tegenstander in dit geval Sam Stoser uit Australië, laat ze de fouten maken. Ja, en dat deed Stoser ook, in ieder geval meer fouten dan Sarah Irani zelf. En Dus uh, krijgen we een, uh, een finale tussen Irani en Sharapova. Want nog aardig is Sharapova, is nu weer de nieuwe nummer 1 van de wereld. Ja, en als Sharapova wint, dan voltooit ze de career Grand Slam. Dan heeft ze alle Grand Slam toernooien één keer gewonnen. En uh, ja, dat is toch wel een mijlpaal voor haar. En dan de dubbelspecialist Jean-Julien Royer. Die ja. kwam ook op de baan, hè? Ant die is Jans, van uh, ons, ja. ja, die is, uh, die is uh, ons, Sinds uh, ja. dit jaar is die van ons inderdaad. Speelt uh, sinds dit jaar in het Davis Cup team. Hij speelde met uh, Qureshi, dat is in de Pakistan. Halve finale gehaald uh, tegen Bob en Mike Bryan. Ik heb net zitten kijken in het grote stadion, tweede stadion. Mooie wedstrijd. Ze verloren net aan uh, de tweede set in een tiebreak. Anders was het nog een derde set geworden. Maar hij ligt er dus uit. Halve finale gehaald. Mooi resultaat voor uh, Jules, zoals ze hem noemen. Oké, okay, dankjewel. Jurende Wilco Kelderman heeft opzien gebaard in het criterium. Thierrym du Dauphiné hij werd vierde in de vierde etappe. Een tijdrit over 53 kilometer. Alleen uh, klassementsleider Bradley Wiggins... Tony Martin en Michael Rogers waren sneller dan de kelderman... die was 21 is. In het klassement is hij ook de beste Nederlander. Hij is zesde op 1 minuut 45 van Wiggins. Deurder Jeffrey Wammers heeft uh, deelname aan de Olympische Spelen opgegeven. De sprongspecialist heeft zich door een knieblessure... terug moeten trekken voor de wedstrijden in Gent van komend week einde. Dat is het laatste kwalificatiemoment voor de Spelen... Wammers heeft inmiddels een concurrent voor een Olympisch ticket... Epke Zonderland al veel succes gewenst in Londen. De Nationale Turmbond wijst de Olympiagangers komende woensdag... definitief en dus ook officieel aan. En het is nog altijd niet zeker of Joris Matthijs op het komende EK nog mee zal spelen of niet. Um, de verdediger heeft last van een hamstringblessure... en trainde ook vandaag apart van de groep. De verwachting is dat de bondscoach Bert van Marwijk... morgen besluit of hij een vervanger voor Matthijs oproept of niet... Intussen is de kans groot dat Ron Vlaar overmorgen tegen Denemarken naast Johnny Heitinga in het centrum van de verdediging zal staan. Hij schat zijn kansen. Nou ja, goed. De kans is aanwezig en uh, de trainer heeft dat ook al. Uh... Aangegeven uh, in, na de vorige wedstrijd dat hij tevreden is. Dus dat is goed voor mij. En ik wil gewoon elke dag optimaal trainen. En uh, de opstelling is nog niet bekend, dus daar uh, zullen we op moeten wachten. Straks vanaf 10 uur en langs de lijn al het laatste nieuws over Oranje, natuurlijk. En nog veel meer aandacht uh, voor het EK, dat morgen dan dus eindelijk begint. En voor die tijd kom je nog even langs, hè? Even terug. Gaan Half tien. Een spelletje doen. Oh ja, voor dat spelletje. spelletje doen, ja. Tijd ja. voor tijd. Dat ja. straks. Er, Robert Heerlijk. Bebe, dankjewel. Radio 1 PNN Today. Het is het gesprek van de dag bij onze Zuidenburen. Vanmorgen werd in Brussel de woordvoerder van het Sharia for Belgium opgepakt. Fouad Belkacem, zo heet de man. Hij wordt verdacht van het verspreiden van extremistische en racistische taal. Het is niet de eerste keer dat Fouad hiervoor in de cel belandt. Dus de vraag, wie is die man en hoe groot is zijn invloed? Farouk USKENes is presentator bij onze Zuidenburen bij de VTM. Goedenavond. Het klinkt als tennis. Daar gingen we niet naartoe. Ga nu naar Farouk. Jij bent er, hè? Ja hoor, ik ben er. Ja, goedenavond. Um, goedenavond. Jij hebt de man nog uh, geïnterviewd laatst. Wat voor man is het? Ja, het is een heel rare figuur. Hè. Uh, hij, uh, hij laat zich altijd omringen door een aantal getrouwen. En uh, die entourage is heel belangrijk. En elk woord dat hij zegt, dat, uh, dat krijgt dan instemmend geknik. En uh, dat is een heel rare waarschijnlijk. Ja, is het, een, is het een klein clubje? Of moeten we denken dat daar een grotere organisatie bij hoort? Het, het is eigenlijk uh, een klein clubje van aanhangers. Hij zelf beweert dat, die, uh, dat, dat ze met duizend zijn, maar dat wordt uh, door de politiediensten, de veiligheidsdiensten, toch wel met een, met een korrel zout genomen. Mm -hmm. Het gevaar van uh, Sharia voor Belgium is uh, niet zozeer dat kleine clubje, maar wel het feit dat, uh, dat hij mensen kan uh, mobiliseren om uh, rellen uh, aan te steken. En uh, er zijn een aantal wijken waar uh, inderdaad niet veel nodig is om mm -hmm. op straat te komen en uh, voor herrie te zorgen geboren uh, en opgegroeid in de randgemeente van Antwerpen. Uh, moeilijke jongen? Ja, hij heeft eigenlijk een heel turbulente uh, jeugd gehad. Hij uh, verschillende keren in uh, aanraking gekomen met het uh, gerecht. En uh, officieel, is een strafblad, uh, er staan veertien uh, veroordelingen op door de politierechtbank... wegens allerlei verkeersinbreuken. Mm -hmm. Maar uh, belangrijker is dat hij de afgelopen jaren ook driemaal correctioneel is uh, veroordeeld... En dat, toch, dat is toch niet voor het minste hoor. Uh, bijvoorbeeld uh, diefstal met uh, geweld, weerspannigheid, uh, smaad, uh, het uiten van uh, bedreigingen. Ja, dat, zijn, dat is toch niet mis. En dan, uh, vorige maand, uh, die veroordeling wegens het aanzetten tot uh, geweld. Die veroordeling is toch niet definitief omdat hij in beroep is gegaan. Hm. In Marokko wordt hij ook nog uh, voor drugsbezit uh, uh, veroordeeld, hè? begreep ik toch? Veroordeeld en hij moet daar nog een, een, een, een, een zware zelfstraf uitzitten. En uh, België zou hem heel graag willen uitleveren aan uh, de Marokkanen. Uh, maar dat kan niet, omdat hij ook de Belgische nationaliteit heeft. En de minister van Justitie uh, in België uh, probeert daar nu werk van te maken om hem op basis van, de, van zijn strafblad eigenlijk zijn Belgische nationaliteit af te nemen. Ja, dan de club, Sharia for Belgium. Uh, mogen duidelijk zijn, ze willen de Sharia invoeren in België... Uh, uh, maar wat doen ze in de praktijk nu? Wel, um, de Sharia for Belgium is eigenlijk in, in, uh, twee jaar geleden in het nieuws gekomen toen ze een, een lezing in Antwerpen van Benoctaard maar het had hebben verstoord. Op een heel luidruchtige manier. Ze hebben dat ook uh, gefilmd en dan gepost. En toen werd er nog wat lacherig over gedaan. Uh, men dacht van ja, het is een carnavalsgroep. Maar uh, de staatsveiligheid heeft dat toch wel voor gewaarschuwd. Van, kijk, dit mag je toch niet te lichtzinnig uh, nemen. Dat zijn mensen die Echt overtuigd zijn van hun gelijk. En die dus inderdaad uh, de sharia willen, willen invoeren ja. in België. Het, ja, uh, het Vlaams Belang heeft ook gezegd... er is veel te lang gewacht om uh, uh, deze man op te pakken... en de organisatie aan te pakken. Inmiddels heeft hij een heel netwerk kunnen opbouwen. Ja, Hebben dat ze een dat punt? Ja, ergens wel uh, laten we zeggen dat die rellen van vorige week zijn. En toen was al duidelijk dat uh, uh, Belkacem daar een, een belangrijke rol in speelde. In Brussel is er een, een onderzoek geopend naar die rellen. Maar in uh, Antwerpen hebben ze dan uh, toch maar beslist, omdat ze hem kenden uiteraard, uh, om dan meteen in te grijpen. En het belangrijkste juridisch argument... Is eigenlijk dat hij recidiveert. Met andere woorden, uh, hij leert dus niet van zijn fouten, niet van zijn veroordeling. Ja. En hij doet eigenlijk exact hetzelfde. Hij blijft oproepen tot haat. En in België is het zo dat uh, ja, als jij geen inzicht hebt in, in, in, in schuld, ja, dan, uh, dan land je gewoon terug in de, in de gevangenis. Vergeet ja. ook niet dat hij vorige maand ook veroordeeld is tot twee jaar uh, gevangenis, of van één jaar effectief. Ja, nou is uh, hij uh, zit vast, organisatie mogelijk binnenkort verboden. Uh, is dan de zaak voorbij of gaat dit verder? Um, het, het, uh, kijk, om, om zes uur vanavond uh, hef, hebben de aanhangers of de medestanders... van uh, Belkassem nog een persconferentie gegeven... en ze zaten er ja, met hun tien een beetje verwezen bij... Het is duidelijk dat uh, Belkacem meer is dan alleen maar de spreekbuis van Sharia uh, voor Belgium. Hij is ook de leidersfiguur daarin. En je voelt heel goed dat uh, met die arrestatie Sharia voor Belgium uh, onthoofd is. Ja. En op uh, die persconferentie, uh, het was eigenlijk vrij gematigd. Uh, er werd niet opgeroepen om te protesteren of om iets te doen. Het was, uh, ja, ze zaten erbij als geslagen honden. Ja. De apostelen zijn hun leider kwijt. Ja zo, kan je het wel, uh, ja, zo kan je het wel. Uh, het wel is heel het te omschrijven, ja. Ja, ja. maar hij, hij is soms gedraagd uh, om in die vergelijking te blijven. Soms gedraagt hij zich een beetje als een christisch figuur die met zijn apostelen overal komt. Hij komt nooit alleen. Het is altijd een gezelschap van tien, twaalf mensen. En, uh, ja, De vraag is nu, hoe lang blijft hij aangehouden? Ja. Wettelijk kan hij vijf dagen uh, in de gevangenis blijven. En dan moet hij voor, wat wij noemen, een raadkamer verschijnen. En die zal dan beslissen of er uh, reden genoeg is om, om hem in de gevangenis te houden. Van Roek je dankjewel voor je verhaal. Graag gedaan. Zometeen uh, naar uh, ver weg. iets Van 2000 kilometer vanaf hier uitgerekend. Oekraïne, Garkov. Daar zit te uh, Lantiga. Even kijken hoe het daar gaat. Het is daar al feest, begrijp ik, via zijn Twitter. En uh, ze hebben vandaag hun eerste uitzending op 3FM. gehad. eerst of Monsters and Man. I don't like this and empty house. So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 Ship will carry our bodies safe to shore. Hey. Don't listen.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 Ik wil toch maar even zeggen... dat krakende krukje, dat hoort erbij, hè? het zit in de plaat. Of Monsters en Men was dit, Little Talks. PNN Today. Ja, en dan nu. Winfried Biens. De dag van onze verslaggever Joris Kreugel. De Radio 1 Sportzomer. En dit is de tour van de Sportzomer. Negen weken lang op Radio 1 werken we allemaal in de gezamenlijkheid. Alle omroepen bij elkaar geveegd. Het EK voetbal, Tour de France en vervolgens ook nog eens de Olympische Spelen. En dat is toch heerlijk. Gewoon even, misschien wat minder crisis. Lekker onderuit gezakt. Naar de sport luisteren of kijken. En ik heb een beetje het gevoel: vandaag de laatste dag hier bij BNM Today. Alsof we op vakantie gaan. Vroeger de laatste dag voor de zomervakantie. Wie neemt de planten mee naar huis? Vakken legen. Nee, het hoeft niet dat we gaan, gaan doorwerken. En wij, Roelof en ik. En Roelof, die nu tegenover me staat. Dat is ja, mijn baas eigenlijk. Nou. Oh, Jawel, je bent mijn baas. Vriend, cornuit. Maar wij met z'n tweeën mogen naar de camping toe. En wat gaan wij doen? Wij gaan een uh, soap maken over uh, hele leuke campinggasten tijdens de Olympische Spelen. Lieve leed delen. We hebben ons eigen sportzomerteentje, stel ik me zo voor. Met zo'n één ernaast van Radio 1. Kunnen we dat? Ik weet het wel zeker. Ja, gaat lukken. Gaan we nu eens even kijken wat onze grote vriend... Uh... Kees. Wat is Kees bij ons? <laughs> Het reet de jongen. Kees die loopt al drie weken als een blij eikel over, uh, over de redactie te hupsen omdat hij uh, zich met sport bezig mag gaan houden. Kees, naast Lissy. Lissy is eigenlijk een soort buddy van je. Wat ga jij doen? Ik, ga, uh, ik zit op de redactie, uh, items voorbereiden voor, uh, voor programma's. En uh, ik doe visual, dus dat betekent dat ik de webcam bedien. Dus als je naar de webcam kijkt, dan, dan zie je de beelden die ik schakel. Hoe vind je nou zoiets als zo'n groot evenement? Want jij bent al een paar keer geweest bij NOS. Je in de voorbereidingen zie je. Ja, dat is wel heel vet hoor, dat je met zo'n groot team, met, met zo'n gezellige sfeer... ook vooral aan uh, één groot programma werkt van, uh, wat is het, uh, 13 uur op een dag. Heb jij het gevoel, Lizzie, ook? Ik heb er ook wel zin in, uh, het zou ook wel even wennen zijn, denk ik. En dan komen wij met onze BNN Boek en Plas onderwerpen. En dan zit je met een eindredacteur van de EO. En die vindt dat misschien helemaal niks. Maar... Ja, maar is dat ook zo? Moet nee, je daar dat ook echt rekening niet. mee houden? Dat weet ik niet, dat gaan we zien. Ik, uh, ja, ik ben daar heel erg benieuwd naar hoe dat gaat. Wie heeft eigenlijk het mooiste baantje tijdens de sportzomer? Mm -hmm. Dat ben jij. Ja. Dat ga je doen. Ik uh, mag met Erben naar uh, Londen, naar de Olympische Spelen. Ja. Met Erben En Een uh, reportages maken. Dus Erben die volgt daar uh, sporters. En dan meer het, het persoonlijke verhaal achter de sporters. En ik ga mee om het te produceren en te monteren. Maar ga je, betekent dat ook dat je het Olympisch dorp ingaat? En uh, gaat zoeken naar verhalen en mensen gaat voorspreken? Nou, ja, we krijgen wel accreditatie. Maar dat is echt heel lastig. Dus je, krijgt, je hebt allerlei verschillende gradaties erin. Maar het Olympisch dorp is echt een soort... Nou, Gebied waar niemand mag komen, behalve de sporters zelf. Krijg ja. jij wel de mogelijkheid om ergens naartoe te gaan? Dus er zijn maar een beperkt aantal kaarten voor pers ook. En uh, ik zou het niet weten. Dus ik vind het ook wel spannend hoe dat daar is. Maar... Ik heb altijd wel het idee van dat je in, toch wel in een bevoorrechte positie zit. Ja. Als je dit soort dingen mag maken voor de sportzomer. Ja, heel erg. Je hebt echt het gevoel dat je iets heel bijzonders meemaakt. En een van de belangrijkste mensen tijdens de sportzomer, dat is. Uh... Twitter, Luc? Nee, ik ga zelf niet per se twitteren. Ja, ook. Ik ga ik zelf twitteren. Maar ik ga ook de twitter volgen. Van alle sporters en de sportverslaggevers. En ook de fans die in Graakhof zijn, bijvoorbeeld. En daar maak ik overzichtjes van. Dan weet je precies wat er wordt getwitterd. Dan hoef je het zelf om het niet te volgen. Waar let je dan op? Een goede tweet heeft natuurlijk iets spraakmakends. Er zit iets in en er zit ook meteen een soort van boodschapje in. Stel, je hebt een interview met een voetballer, Robert Verpersi bijvoorbeeld... Nou, en die, doet dan een beetje, die moppert dan een beetje, maar je weet niet helemaal... wat er nou echt aan de hand is, omdat hij het niet wil zeggen. En op Twitter durven mensen dat dan wel weer vaak te zeggen. Omdat ze dan denken van, oh ja, als ik het hier zeg... Ik ben ik er een in één keer vanaf? Is natuurlijk niet zo, maar dat denken ze dan vaak. En van welke Twitteraar verwacht jij nou heel veel? Ik verwacht wel veel van uh, Gregory van der Wiel. Die heeft ook altijd van die, van die avatars, even die plaatjes die je bij de Twitter zet, waar hij dan met ontbloot bovenlijf op staat of zo. Of dan zit hij weer te leber aan een ijsje en dat, uh, uh, dat vind ik altijd wel, wel lollig. En om de sportzomer in te luiden heeft onze eindredacteur Haring gehaald. Hoe kom je er nou bij als eindredacteur? De sportzomer gaat beginnen om Haring met een uitje te halen. Nou, dat is heel simpel. We willen namelijk onze club een beetje bij elkaar houden. En ik denk, uh, van Haring ga je zo rieken... Uh, dat mensen op de uh, nieuwsvloer... Uh, tij, bij de, nee, dat is ook slechter, nee, we een slechte. Laat maar we zitten, zo. we gaan er gewoon een hele mooie sportzomer van maken. Ja, dat was uh, Joris Keugel. Uh, goed, het mogen duidelijk zijn, morgen begint hier op Radio 1... de Radio 1 Sportzomer. Maar onze BNN-vrienden Koen en Sander... waren vandaag al op 3FM te horen vanuit Garkov. Hun standplaats voor dit... EK Verstopt in het meest uiterste hoekje van Oekraïne. De vrienden Koen en Sander uh, zijn niet voor één gat te vangen. Er ging nogal wat mis in de aanloop van het uh, hele project. Uh, maar vanmiddag was er een uitzending. De Koen en Sander Show. Yeah. het voetbal Goedemiddag. Het is uh, 12 over vier. Hartelijk welkom bij uh, de Koen en Sander Show. De eerste echte officiële EK-editie. Ja, absoluut. Pansiants allemaal. Wat zeg je? Pansiants allemaal. Wat betekent dat? Alsjeblieft. Ja. ja, en uh, de laatste die je hoorde, uh, of de eerste, weet ik niet tussen In ieder geval Sanderland, ga, hoorde je, die zitten 2715,6 kilometer van ons verwijderd. Sanderland, ga goedenavond. Heel avond. Oké, de verbinding is uh, perfect met uh, Oekraïne. We Kunnen wel zeggen, hoor je mij een beetje, want wij horen jou niet zo goed. Ik hoor jou heel goed. Ah, uh, dat is weer een stuk beter. Um, het is daar nu feest, zie ik, uh, op jullie beide Twitter. Ja, nou, de, de fanszone is geopend, zoals het heet. En uh, je moet je voorstellen, uh, ja, elk uh, plein bij een speelstad heeft uh, een fanszone. Daar komen de journalisten en de fans bij elkaar. Daar staan er staan steentjes, daar kan je uh, souvenirs kopen, shirtjes kopen. Je kan biertjes drinken en, belangrijker nog, je kan op een heel groot scherm de wedstrijden zien. Ja. En uh, we zijn natuurlijk vier jaar geleden naar Ben geweest en uh, twee jaar geleden nog eventjes naar Zuid-Afrika. En extra uh, fanszone is toch ook wel op dat moment... Het Ploffend naar het hart van de stad. Ja. Alleen ja, hij werd vandaag nog geopend hier in Kharkov En uh, dat is gepaard gegaan met een ceremonie van drie uur, geloof ik. <lacht> ik ben heel benieuwd hoe ze morgen het, het officiële WK of EK openen. <lacht> ja, precies. Um, het is nogal een avontuur geweest om daar terecht te komen. Ja, we zouden eigenlijk gisterochtend vliegen om zeven uur via Wenen en dan naar Kharkov. Nou, die vlucht werd weer gecanceld, dus er is heel veel gebeld en gedaan. En... Uiteindelijk via heel veel letterlijke omwegen zijn we via Moskou gevlogen en zijn we uiteindelijk denk ik er nu zo tien, elf later gepland aangekomen. En hoe is het, Garkov? Los van uh, het feest dat er gaande is, is het een beetje stad naar je hart? Uh, nee. Nee. <laughs> nee. Ja, ik moet heel erg wennen. Het is, het, is, het is precies wat je denkt dat het is. Het is precies wat je kent uit de boekjes of uit de films of uit de documentaires. Ja, het, het is gewoon een, een oostblokstad met veel hoge, grauwe gebouwen. Maar nou is het centrum echt wel mooi hoor, met, met, met toch wel enigszins pidoeske, ouderwetse gebouwen. Maar ja, het, het, je mist een beetje de ziel. Of, of, ja, het, het, het, het, het is een beetje, ja, het is toch echt wel een cultuurschok, denk ik. Ja, jullie zijn natuurlijk ook nog eens een beetje verwende jongetjes. Want jouw maatje Koen, die twitterde zojuist een, een, een foto van de wc. En uh, ja, dat zag er niet zo prettig uit. Uh, nee, dat klopt. Maar het was ook vlak na wat hij geweest was, hoor. <laughs> uh, Indrukwekkend pand wel, waar je in zit. Ja, dat, ook, ook dat is weer, ja, het, het, typisch ja, Oekraïns, Misschien typisch Scharkovs, ik weet het niet. Maar dat is een hotel dat is 80 jaar geleden gebouwd. En uh, dat is helemaal op. Leeg. Uh, Verropt. Balkonnetjes vallen eraf. Uh, ramen uit de sponning, als ze al ramen hebben... En ik denk, ja, als een gebouw dat 80 jaar oud is, hoe, hoe erg kan het verweren in 80 jaar tijd? Maar op de een of andere manier, of het nou het klimaat is of, of het gebruik ervan, maar het, het, ziet er in binnen, ja, het ziet eruit alsof het 300 jaar oud is. Heeft... Het is wel indrukwekkend, het pand hoor, het is heel groot. Ja. Het heeft uh, volgens mij 300, 400 kamers, het is een oud hotel geweest. Ja, maar het is gewoon helemaal op. En wij zitten dus uh, in een van die kamertjes vierhoog. Kijk, we kijken uit op het plein maar die fanzoon ja. is. Het, een, het grootste plein van Europa. Uh -huh. Kilometer bij een kilometer. Zit. Dus uh, je kan er nog verdwalen ook. Maar ja, in dat pand is het gewoon uh, ja, het uniek hoe, hoe dat helemaal doorleefd is Ja, verga vergaande ja. glorie dus daar. Redelijk vergaande glorie, ja. Is er nog iets moois te melden over Garkov? Uh, dat alles hier 24 uur is. Ja, en ik hoorde dat de vrouwen mooi waren. Ik wil je nog wel een keer een andere discussie met je opzetten? Ja, ik weet het niet hoor. Als je één keer kijkt, denk je ja. Als je twee keer kijkt, denk je nou toch niet. Goed, ja, ik heb er ook helemaal geen verstand van overigens. Maar goed, jij dan weer wel. Zal dan ga, uh, vanuit Garkov uh, morgen gewoon weer live op uh, 3FM. En zonder, uh, zonder pauzes, hè? want vanmiddag ging het nog af en toe mis, hè? geloof ik. Ja, één keer kla klap vooruit, Maar ook dat soort Ja, je moet gewoon heel veel geld en contant uh, cash meenemen. Ja, En is bier en lekker? Wat zeg je? Is bier lekker? Uh, ja, dat smaakt goed. <laughs> ik hoor het, ja. zal er lang je Nee, mogen... dat is niet waar. eigenlijk. <laughs> Oké, okay, ja, precies. zou ik ook zeggen. Dankjewel. Oh, hoi. Hoi, um, veel plezier daar. Wij van BNN Today hebben de band The Kick, dat heb je misschien gisteren al gehoord, De opdracht gegeven om een nieuw volkslied te maken voor Nederland. En het resultaat, het speelde ze hier gisteren live. En dat kan je nu nog één keer horen. 1, 2, 3, 4.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 Nederland, mijn god, wat hou ik van je. Kort en krachtig. De kick, Nederland. Uh, zometeen gaat BNN Today gewoon door natuurlijk. En dan praat ik met onze crime expert Mick van Willy over de kookboot. Ja, bijna Hollands, uh, Hollands glorie daar wat daar gebeurt. is. Dus daar hoor je zometeen alles over. Maar hier is natuurlijk het nieuws van 9 uur en met Freddy van Tijn.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 Dank u wel. Dit is radio 1.